Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lotte Lewin met het NOS-journaal. Oud-topvoetballer George Wea wordt de nieuwe president van Liberia. De centrale kiescommissie in het Afrikaanse land zegt dat hij na tellen van ruim 98% van de stemmen op 61,5% staat. Zijn grootste concurrent, de huidige vicepresident, staat op 38,5%. De oudspeler van Paris Saint-Germain en AC Milan is vooral populair onder jonge Liberianen. Het is de tweede keer dat hij meedoet aan de verkiezingen. Waarschijnlijk wordt hij in januari geïnstalleerd als president. Vier gedetineerden zijn in Berlijn ontsnapt door een gat in de muur van de gevangenis te maken. Ze klommen daarna over een hek met prikkeldraad en zijn spoorloos verdwenen. De vier liepen tijdens hun dienst in een autowerkplaats stiekem naar de muur en braken een stok beton uit de muur. Pas na een half uur werd de uitbraak ontdekt. Bewakingscamera's hebben de actie wel vastgelegd. De chef van het leger des hels in Australië is in opspraak geraakt nadat zijn dochter een concert had bezocht met kaartjes die gedoneerd waren. Een fan van de Beatles had de kaarten gekocht voor daklozen. Volgens de chef van het leger des hels had zijn dochter het ticket pas gekregen nadat twee daklozen op het laatste moment hadden afgezegd. Schaatser Sven Kramer heeft op overtuigende wijze de 10 kilometer op zijn naam geschreven bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Regerend Olympisch kampioen Jorrit Bersma eindigde net onder de winnaar en pakte daarmee het tweede Olympische startbewijs. Het weer, het is droog, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Het kan lokaal glad zijn. Morgen gaat het smiddags weer regenen en die regen gaat over in sneeuw of natte sneeuw. Vooral in het oosten en noordoosten kan het wit worden. De temperatuur ligt morgen net iets boven nul. In het weekend is het een stuk zachter met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw.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 Welkom terug, luisteraars, bij deze zeer speciale kerstuitzending van Peaceful Radio. En, ja, We blijven natuurlijk helemaal in die kerstweer. Heerlijk, 15 kerstnummers met als thema een muzikale rondreis rondom de wereld. Het zijn geen echte klassieke kerstnummers. Misschien hier en daar een beetje, maar uh, ik heb het er niet op uitgezocht. We beginnen met Kerani. Kerani heeft een heel mooi. is een Nederlandse uh, artieste. Haar eigen naam is Erika Kelen. woont in Stijn, Zuid-Limburg. En daar heeft ze haar eigen studio. Ze heeft ooit eens, een aantal jaren geleden, het nummer Wonderful Peace gemaakt. En dat is zo'n mooi nummer dat we daarmee gaan openen. Um, verder informatie en het programma nog eens naluisteren. Kom via pisoradio.info. Veel luisterplezier. Rodie, thank you so much for listening to peaceful radio wishing you a wonderful holiday season Hi, this is Karen Olson and this is Crispin Barrymore and we're sending good vibrations for a happy holiday season A story. Merry Christmas. I'm Guru Jas from White Sun, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit our website, www.whitesun.com. Thank you.